Platlach is niet meer te achterhalen. De brand begin april was zo zwaar dat alle sporen vernietigd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse brandweer en politie. Begin april ontstond de brand in een bedrijfspand. De naastgelegen telefooncentrale van Vodafone raakte ernstig beschadigd toen het vuur oversloeg. Klanten in met name de regio Den Haag en Rotterdam konden dagenlang niet bellen, sms'en en mobiel internetten.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 Nossa, a falar, je me maakt, als je me mata. me als je me maakt, als ai als je me delícia me Assim você me mata, ai se eu te pego ai, ai, se eu te me niet laat assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai. But you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I just put her right back. In, but I'll have to put it right back with the rest That's the way it goes I guess Baby, you see me out <laughs>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 Het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM I, I love the colorful clothes you And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a church on the way took perfume through the air. All you got to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 on. So Van zon, zee, Zandvoort en Zandvriest.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 De maatregel kost ongeveer 450 miljoen euro. De partij van lijsttrekker Henk Krol deelt deze en andere plannen vooral betalen... door te bezuinigen op het overheidsapparaat. De aantal ambtenaren moet elk jaar met 6% omlaag. 50PLUS is nu alleen nog maar vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De chef van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, Heinz Fromm... gaat met vervroegd pensioen. Duitse media brengen zijn vertrek in verband met de blunders die zijn dienst gemaakt heeft... bij het onderzoek naar de racistische moorden door neonazis.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 De 25 miljoen euro die in een jaar tijd bij Giro 555 is binnengekomen voor de horen van Afrika is volledig besteed. Negen hulporganisaties hebben het geld onder meer gebruikt om slachtoffers te helpen van voedseltekorten in Somalië, Ethiopië en Kenia. Ze kregen noodhulp zoals voedsel, medische hulp, schoon drinkwater, latrines en onderdak.